9 uur na net wel met het NOS-journaal. De HEMA gaat onderzoeken of het in de jaren 70 en 80 kleding heeft ingekocht... bij bedrijven in Oost-Duitsland die werkten met dwangarbeiders. Het tv-programma 1 Vandaag meldde vanavond... dat onder meer Weekamp HEMA, Philips en Shell producten en onderdelen bestelden... die gemaakt werden door politieke gevangenen in de DDR. Dat zou blijken uit onderzoek van archieven van de Stasi, de geheime dienst. De HEMA denkt dat het onderzoek moeilijk zal zijn... omdat het over een zaak van zo'n 40 jaar geleden gaat... en de HEMA in die tijd een aantal keer van eigenaar is veranderd. Weekamp betreurt en veroordeelt de zaak, maar stelt geen onderzoek in.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 doden zijn gevallen en meer dan een half miljoen mensen zijn op de vlucht.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 Ik ga naar Management Book omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. De mode van ontwerpster Isabelle Marant. Tikje artistiek, tikje rock'n'roll. Is geïnspireerd door de vrouwen van Parijs. Maar hij spreekt vrouwen van over de hele wereld aan. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up. The Day Before. Isabelle Marant.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 Bureau Buitenland met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Driemaal weeks hier om 9 uur op Radio 1. We gooien de ramen weer open en zien uit over de wereld. En vandaag betekent dat bijvoorbeeld een uitgebreid gesprek met... en discussie tussen twee intellectuele opponenten die zich zorgen maakten om het Europa-debat... en daarom de handen ineen hebben geslagen. Geert Mak en Thierry Baudet komen uitgebreid aan het woord... over hun boekje Thuis in de Tijd, dat vandaag het licht zag. We spreken over de documentaire The Square... een hartverscheurend verslag van het verloop van de revolutie in Egypte... die inmiddels een Oscar-nominatie kreeg. Wat is het beeld dat daaruit opreist... en wat is het perspectief voor die revolutie? En alsof het zo bedacht is, de negende en laatste kandidaat... die wij vandaag nomineren voor de titel dictator van het jaar 2013... is opperbevelhebber en minister van Defensie Al-Sisi van Egypte. En in de Oekraïne is iedereen nog steeds in gespannen afwachting... van de afloop van de onderhandelingen tussen de regering en de oppositie. Op dit moment nog geen nieuws vandaan, Zometeen een achtergrondgesprek. Maar eerst de regering van Zuid-Soedan en de rebellen van dat land... hebben vanavond een akkoord gesloten over een wapenstilstand. U hoorde dat net in het nieuws. Binnen 24 uur zou alle geweld moeten stoppen. Daarmee zou dan voorlopig een eind komen aan de gevechten... tussen het leger van president Salva Kier van de Dinka-stam... en de aanhangers van zijn voormalige vicepresident Riek Machar... van de Nuer-stam. De conflict groeide uit tot een oorlog tussen enerzijds dat leger en anderzijds die rebellen. Op 5 januari begonnen in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa vredesonderhandelingen tussen die beide partijen. En daar is nu dat verdrag dus ondertekend voor een wapenstilstand. Dirk-Jan Omtzigt was lange tijd betrokken bij de vredesonderhandelingen tussen Soedan en zuid soudaan toen dat land, voordat dat land onafhankelijk werd in 2011. Goedenavond meneer Omtzigt. Goedenavond. Wat houdt dit akkoord volgens u precies in? Het uh, bestaat uit twee aparte akkoorden. Het eerste is een staaktesvuur, dat, uh, zoals u zei, over 24 uur ingaat. Het tweede gaat over um, twee zaken. Het vrijlaten van politieke gevangenen. Een aantal opponenten van de um, uh, president zijn meteen gevangen gezet uh, en beschuldigd van een coup. Um, die worden vrijgelaten. En om ten tweede gaat het tweede akkoord over het starten van een dialoog en uh, een verzoeningsbijeenkomst. Ja. En dat zijn de twee elementen. En hoe schat u het belang en met name het effect op de grond van dit akkoord in? Denkt u inderdaad dat het meteen uh, uh, rustig wordt in Zuid-Soedan wat het vechten betreft? Um, nou, we zullen kijken, eerst, uh, eerst kijken wat er gaat gebeuren in de 24 uur voordat we, uh, dat het eigenlijk al formeel ingaat. Mm -hmm. um, het zal er dan spannen of de beide partijen echt controle hebben over de troepen. Um, en in het verleden is dat niet altijd gebleken. Ten derde moeten we kijken hoe goed het monitoringmechanisme is. Het is niet zo heel erg sterk. Er zijn 18 monitors aangesteld. En het dispuutresolutiemechanisme is uh, um, niet zo heel erg sterk gedefinieerd. Dus daar ik mij een klein beetje zorgen over. Ja. Um, en laten, dat is de kosttermijn. termijn. En lange termijn hangt het echt af of die andere zaak... de starten van die dialoog en de starten van het proces van verzoening... echt uh, gestand doet. Ja, wat, wat, wat, um, wat, en... wat denkt u voor, voor, die iets, voor, die, voor die iets langere termijn? Uh, denkt u dat een dialoog op dit moment al mogelijk is? Of is dit heel even pauze en dan gewoon weer vechten? Um, ik hoop... Uh, van harte dat een dialoog uh, mogelijk is. En ik denk ook wel dat het, het kans is bij de partijen. Um, en wat je eigenlijk gezien hebt nu, is ook het begin van het ingrijpen van de internationale gemeenschap in een conflict als deze. Je kunt het heel snel uh, uh, uh, uh, proberen te stoppen. Uit, hoe langer het voortduurt, hoe moeilijker het is om conflict te stoppen. Okay. En hier hebben we gezien dat de internationale gemeenschap 20 jaar na Rwanda meteen snoeihard heeft ingegeven politiek. Maar ook het sturen van VN-troepen en het beschermen van de bevolking. En dat heeft nu echt zin gehad. Oké. Okay. Het gaat in het stoppen van, de faart, uh, van het vechten. Maar ook, hopelijk, nu ook zin hebben in het starten van een uh, het dialoog. Oké. Okay. Goed, u bent uh, vooralsnog voorzichtig optimistisch gestemd. Hartelijk dank, Dirk-Jan Omtzigt. Ja, en dan uh, wel Oekraïne. Um... De hele dag al spanning daar, uh, rust op het plein... omdat uh, er gepraat wordt tussen de regering en uh, de oppositie. De afgelopen dagen is het land terechtgekomen in een gewelddadige spiraal. Afgelopen dag zelfs de eerste doden gevallen... Um, en er is zelfs angst voor een dreigende burgeroorlog. Officieel liep een uur geleden in Kiev dat ultimatum af... dat de oppositie had gesteld aan premier Janukovic. Um, maar voor zover wij nu weten... is er nog geen uitslag van uh, die onderhandelingen. Ik spreek erover met uh, Nienke de Deugd. Zij is de universitair docent internationale betrekkingen... aan de Rijksuniversiteit Groningen... en gespecialiseerd in de Oekraïne. Goedenavond, mevrouw de Deugd. Goedenavond. Ja, ik zei premier Januk Janukovic, maar dat moet president zijn natuurlijk. Um, wat, wat is op dit moment, uh, uh, voor zover u weet, de stand van zaken in de Oekraïne? Voor zover ik op dit moment kan zien... zijn de besprekingen tussen de belangrijkste oppositieleiders aan de ene kant... en aan de andere kant president Janukovic inderdaad nog niet... Afgelopen, U refereerde daar al aan. Yeah. Um, iedereen wacht wel met spanning af. Ik zou de situatie echt willen karakteriseren als heel erg gespannen. Maar vooral nu nog afwachtend. Ja, yeah. ik zie uh, met een live feed, want dat heb je dan tegenwoordig yeah. op internet. Uh, het, het plein nu voor me. Er staan orthodoxe priesters tussen de demonstranten en uh, de, uh, de oproerpolitie. Stel nou dat het, dat, dat overleg, uh, dat daar niets uitkomt. Um, yeah. Wat verwacht u dan dat daar gaat gebeuren? Dat is moeilijk in te schatten. Maar ik ben wel bang dat de vlam dan echt in de pan slaat. Er zijn toch uh, vrij radicale demonstranten actief in Kiev op dit moment. die ook echt bereid zijn om geweld te gebruiken. En ook de oproerpolitie heeft zich de afgelopen dagen toch eigenlijk steeds gewelddadiger betoond. Ja. Andere uitkomst is natuurlijk dat er wel een soort, al was het maar tijdelijke oplossing komt. Janukovic, de president, had al gezegd dat hij volgende week het parlement in een speciale zitting bij elkaar wil roepen. De demonstranten eisen het aftreden van president en regering. Verwacht u dat dat gaat gebeuren? Nou, het, ik heb inderdaad ook begrepen dat uh, de minister-president heeft aangegeven dat als uit die speciale sessie van het parlement komt, dat de regering moet aftreden, dat hij daar dan toebereid is. Ja, hij zou dat gezegd hebben in Davos, waar hij is bij dat World Economic Forum. Ja, hè? ja, dat klopt. Maar dat zegt nog niks over het aftreden van president Janukovic En dat is nu juist een hele belangrijke eis van de oppositie. Ja. Ja. Maar ziet u dat uh, op, op korte termijn uh, gebeuren? Wat zijn, wat zijn de krachten die zo'n beslissing beïnvloeden? Ik zag bijvoorbeeld dat het Witte Huis vandaag uh, heeft gezegd... dat ze dreigen met sancties. Met het instellen van sancties tegen politici in Oekraïne... als het geweld doorgaat. Is dat iets wat invloed kan hebben? Ja, ik denk dat het invloed zou hebben als niet alleen de Verenigde Staten... maar bijvoorbeeld ook de Europese Unie... sancties instelt tegen Janukovic en zijn regime... Uh, u kunt dan denken aan bijvoorbeeld het bevriezen van tegoeden. Daar zijn oligarchen wel gevoelig voor. Uh, een visumverbod behoort ook tot de mogelijkheden. Dus dat zou inderdaad de situatie kunnen beïnvloeden. Maar de Russische factor is natuurlijk ontzettend belangrijk. En zolang Janukovic de onvoorwaardelijke steun geniet van Poetin... Denk ik dat hij toch nog wel aan het plus kleeft? Ja, u heeft het over oligarchen. Er zijn een aantal hele rijke zakenmensen in Oekraïne. Wat is precies hun positie ten opzichte van de zittende president, ten opzichte van Janukovic? De belangrijkste oligarch die het regime steunt is uh, Rinat Achmetov. Hij is uh, wel bekend ook als de eigenaar van Shakhtar Donetsk, een voetbalclub in Oekraïne. Ja, die kennen we. Ja, ja, ja Hij uh, geeft financiële steun aan Janukovic en ook aan zijn partij, de Partij van de Regio's. Maar Achmetov samen met een aantal andere oligarchen heeft ook een zeer grote grip op de media... Um, inderdaad, televisiestations, radiostations, kranten, tijdschriften. En op die manier kan hij natuurlijk het regime heel erg steunen. Mm -hmm. um, hij, hij blijft Janukovic voorlopig ook trouw. Uh, Rinat Achmetov roept wel op tot een, een vreedzame dialoog en tot eenheid. En hij zegt ook dat hij niet tegen een Europese koers is... Nou, dat zou je kunnen zien als een heel voorzichtige koerswijziging. Maar voorlopig um, staat hij nog vierkant achter Janukovic. Maar u zegt wel juist uh, sancties waar het Witte Huis nu mee dreigt. Uh, zou, de positie van, zou de positie van die oligarchen kunnen beïnvloeden? Zou Europa wat dat betreft meer moeten doen, vindt u? Ja, persoonlijk vind ik wel dat Europa een veel sterker geluid zou kunnen laten horen door inderdaad uh, te goede te bevriezen of met een, met een visumverbod te komen. Dat zou een heel duidelijk en heel krachtig signaal afgeven. Ja, de, uh, de, de belangrijkste man die wij hier kennen, vertegenwoordiger van de oppositie, is de oud-wereldkampioen uh, boksen Klitschko. Die is ook nu in gesprek met Janukovic. Is hij, is hij eigenlijk de enige uh, oppositieleider die ertoe doet op dit moment? Nee, er zijn op dit moment eigenlijk drie oppositieleiders... die een hele grote rol spelen. Dat is inderdaad Vitaly Klitschko. Dat is daarnaast de leider van de partij... waar ook Julia Tymoshenko toe behoort... Mm -hmm. En het is de leider van een partij die met name in West-Oekraïne erg populair is... maar die toch een wat meer rechts rechtsnationalistische, je zou zelfs kunnen zeggen rechtsextremistische signatuur heeft. Ja, en met name de aanhang daarvan roert zich erg op, uh, op de pleinen in Kiev op het ogenblik, Ja, dat klopt. Ja, is dat een zorgelijke ontwikkeling wat u betreft? Ja, wat mij betreft is dat een zeer zorgelijke ontwikkeling, omdat het inderdaad... Uh, de, de, de wat meer radicale vleugel van die rechtsnationalistische partij is... aangevuld met nog allerlei splintergroeperingen... die nog veel rechtsextremistischer zijn. Mm -hmm. En inderdaad het geweld niet schuwen... maar ook een, een ja, toch een wat antisemitische en ook eigenlijk antidemocratische inslag hebben. Ja, en ik las een verslag van een Nederlandse verslaggever Olaf Koens vandaag... die zei, uh, ja, die, die demonstranten zijn steeds beter bewapend. Ze hebben brandbommen, ze hebben ook echt wapens... Ja. Um, ik, ik wil niet uh, rellerig klinken, maar uh, het woord burgeroorlog is al gevallen. Is, is dat überhaupt een perspectief? Het woord uh, burgeroorlog is gevallen. En juist die, die heel rechtsextremistische facties die, die roepen ook op tot een guerilla-oorlog. Dus die, die vinden dat de weg van de dialoog... die de andere drie oppositieleiders nu kiezen... dat is voor hen eigenlijk geen optie meer. Zij vinden de tijd van praten is voorbij. En zij roepen echt op tot guerilla-oorlog. Ja, en nu hebben wij ons tot nu toe uh, vooral op Kiev gericht. Maar er komen vandaag uit diverse steden. Ja. Uit uh, Lviv bijvoorbeeld, uit uh, Rimtsov. Ik las ook net nog Cherkassy. Uh, Daar komen nu ook berichten vandaan dat er overheidsgebouwen zijn bezet. Um, hoe, hoe breed verspreidt inmiddels dit protest zich over Oekraïne? Met name inderdaad in, in West-Oekraïne is het verzet tegen Yanukovych... en zijn regime heel erg breed gedragen. Dat is dus nu ook waar mensen regeringsgebouwen bestormen... en bijvoorbeeld gouverneurs tot aftreden dwingen. Um, daarnaast natuurlijk Kiev echt een belangrijke plaats als het gaat om het verzet tegen het regime. Maar toch ook hier en daar in het oosten van Oekraïne... waar de bevolking over het algemeen meer pro-Russisch is... en zeker meer pro-Janukovic. Ja. Ook daar ontstaan nu echt van die Euromaidan-bewegingen. Dus het breidt zich echt uit. Ja. ja. En nu zegt u uh, twee dingen. Zolang Janukovic de steun van Rusland heeft, uh, zal hij niet opstappen. En die druk van het Westen die kan, uh, die kan daar wel invloed op uitoefenen... Um, ja, koffiedik kijken maar even tot slot. Welke kant denkt u dat het opgaat? Ik hoop dat de weg van de dialoog overwint. Maar ik ben heel bang dat het uh, vanavond echt heel erg misgaat. Nou, dat zijn treurige laatste woorden. Ja, dat is waar. Um, maar in ieder geval bedankt voor, u, uh, voor uw analyse. Nienke de Deugd, universitair docent internationale betrekkingen van de Rijksuniversiteit Groningen. En van het ene plein gaan we naar het andere. Over de opstand in Egypte maakte regisseur Johan Noujaim een documentaire, The Square, die inmiddels genomineerd is voor een Oscar. Laten we even luisteren naar een korte compilatie uit die film. قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهوريه وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحه I am not going to go and vote while my friends are being killed in the streets. I have friends who have lost their eyes. I have friends who are in hospital in serious critical condition. I know people who have died. Ja, zo gaat dat inderdaad in die film. Ik heb hem uh, vanmiddag gezien. Ik spreek er nu over met uh, Sabri Saat Hamous. Hij is acteur en artistiek leider van toneelgezelschap DNA. En was in februari 2011 zelf op het Taghiërplein. En met Petra Stine, publicist en oud-diplomaat... Onder meer in Egypte. Goedenavond. Goedenavond. Petra in de Meneer Alhamus aan de telefoon. Ja, het, om met u te beginnen. Um, film vol tegenstrijdige emoties. Net zo tegenstrijdig als de ontwikkelingen in Egypte... van de afgelopen jaren. Hè. We, zien, we zien eerst de euforie na het aftreden van Mubarak. Dan de teleurstelling als... Het leger gewoon aan de macht blijft, dan euforie Als er toch verkiezingen komen, dan weer de teleurstelling wanneer de moslimbroeders uh, in ogen van de revolutionairen die we volgen in de film uh, de revolutie verraden. Uh, herkent u die achtbaan? Ja, het is inderdaad een hele goede, een, een, een, een, een goed uitgelegd en zo'n achtbaan. Waar uh, en Egypten, de Egyptenaren zich in het bevinden nu van de ene presidentafzetting naar de volgende. Dat wordt ook heel mooi samengevat door de hoofdpersonage. Het is geen personage, het is een, een, een jonge held. Een, een, een jonge farao. Het is een prachtige jongen die. Uh... En uh, zijn leven lang op straat ge gewerkt heeft om zijn studie, ik weet niet wel welke school hij precies afgemaakt heeft, maar volgens mij zijn, uh, heeft hij geen enkele school afgemaakt, nou. maar door in de straten van Cairo opgegroeid en zo helder en zo gepassioneerd over. Hij heeft met op tranen toe bewogen, hij heeft me het lachen gemaakt. En ja. De ja. mooie samenvatting aan het eind van inderdaad... Uh, nu gaan we naar de volgende president. Ja, en de volgende ja, ja, president ja. Die wordt ook afgezet. Ja. En het is zo... Het is heel pijnlijk. Het is heel erg pijnlijk. Ja, ik vond het ook, ook hartverscheurend. Ahmed heet die jongen overigens. Ja, Ahmed Hassan, ja. Ja, Petra Stine, wat heb jij gezien? Ik vind het een hele universele film... Het is een film die volgens mij heel goed gezien kan worden... door mensen die helemaal niets van Midden-Oosten af weten. Het gaat over een plein waar mensen voor vrijheid vechten. Um, de illusies, de dromen, de desillusies. Je ziet ook dat er niets romantisch is aan een revolutie. Nee. Um, en tegelijkertijd ja, heel veel geweld. En toch aan het einde zegt Ahmed... Um, het gaat om individuen, het gaat om de mensen, het gaat om de people. Hè? Mm -hmm. Maar het ja. gaat ook om dat we op zoek moeten naar ons geweten. Ja. En als ik dan hoor wat er in de Oekraïne gebeurt... En de filmmaakster, Jehan Nugaym, noemen ze dat in Egypte... Uh, die zegt ook, van dit is een film die over alle revoluties gaat. Die gaat over alle pleinen ter wereld. Ja. Dus ik vind dat wel uh, bijzonder aan deze film. Ja, en Zatal moest er zijn in, in de film uh, drie, drie hoofdgroepen. Uh, de, de jongeren van de oorspronkelijke revolutie, zeg ik dan maar even simpel. Waar deze Ahmed de belangrijkste vertegenwoordiger van is. Het leger en uh, de, de moslimbroeders. Komen, komen de tegenstellingen tussen die drie verschillende uh, groepen van de revolutie... ...goed over het voetlicht in de film? Ja, ik vond vooral de confrontatie, uh, het leger... Het, de, ik, heb, ...ik draag het leger ook niet een warm hart toe. Uh, ik heb helaas, tot mijn spijt, heb ik mee moeten stemmen voor op 30 uh, juni... Uh, met, ...met het afzetten van de moslimbroederschap. ...omdat ik het zag met het land heel erg... Uh, aan uh, toe was. Afgelopen en, zomer, hè, toen ook het leger opriep op, op ja. om naar het plein te komen, om uh, ja. uh, het, het verdwijnen van de moslim-president Morsi te eisen. Ja. Morsi, precies. En, uh, maar ik vond het ook uh, een, een mooie confrontatie tussen uh, een dialoog, zou je kunnen zeggen, en het geeft ook aan hoe verdeeld Egypte eigenlijk is. Tussen de jongeren, aan de ene kant de, uh, nee, de links-liberalen, en de moslimbroeders die ook het beste voor het land willen en die de telefoongesprek, dat vond ik ...fantastisch mooi. het telefoongesprek tussen Ahmed Hassan, hmm. die uh, jonge gast... ...en uh, een moslimbroeder die eigenlijk uh, met hun over het plein heeft gestaan. Ja, dat en moet ik heel even en... uitleggen. Dat is een, een ja. gesprek wat plaatsvindt deze zomer nadat Morsi is afgezet. En die moslimbroeder die inderdaad de hele tijd gelijk op is getrokken... ...met, laat ja. ik maar zeggen, de revolutionaire jongeren die bevriend zijn geraakt... ...die zit op dat moment bij een sit-in van de moslimbroeders... ...die zich verzetten tegen het afzetten van Morsi... Terwijl Precies. de kleine Ahmed uh, blij is dat Morsi weg is. En dan hebben ze een telefoongesprek. Ja, en dan, dan, dan is het zo ontroerend om uiteindelijk... Uh, toen, toen, toen moest ik ook weer huilen. <laughs> <laughs> ja, dat, was, dat was zo ja. ontroerend om te horen inderdaad hoe Egyptenaren verscheurd waren. Ja, hoe maar... Egypte eigenlijk verscheurd is. Want ze geven om elkaar. Ja. Ahmed, die vertelde hem ook... Ik, ik kom, en ik scheer mijn leven, maar ik kom om te zien hoe het met je gaat. Ja, maar, toch, is... maar toch, even, even naar Petra Stine. Toch zien we in deze film ook heel duidelijk hoe de, de revolutionairen, die jongeren... Uh, ja, ik gebruik de term seculieren niet, omdat ze waarschijnlijk nee, toch gewoon we, allemaal moslim ja. zijn of christen. Maar ja, ja. Um, zich wel op een gegeven moment enorm verraden voelen door die moslimbroeders... die een akkoord ja. sluiten met de militairen die ze op het plein laten stikken... als ze in elkaar geslagen worden, omdat het ze op dat moment beter ja. uitkomt. Nou, daar zitten twee verhalen van verraad in. Daar zit het verhaal van het verraad door de militairen in. Uh, toen Mubarak werd afgezet, was het, toen werd er nog geroepen... het leger en het volk zijn één hand. Eén he? hand, ja. En uh, nou, het tweede verraad is van de moslimbroeders... waarvan ze dachten, we tegelijk, trekken tegelijkertijd op. En ook daarin zie ik toch een universeel verhaal... Ja. En als je de interviews leest met de regisseursen... die zegt ook van... ik heb niet een documentaire willen maken over de revolutie... maar ik heb een documentaire willen maken... over wat zo'n revolutie met individuen doet. En er is ook best wel kritiek op... Uh... Deze film, vooral vanuit kritiek. Egypte, ja. dat ze een aantal elementen heeft weggelaten. He, er is, niet of nauwelijks spreekt ze over seksu, seks, het geseksualiseerde geweld op Tahrirplein. Mm -hmm. Er is weinig te zien. Er is een film die in fases is gemaakt. Ze heeft mm -hmm. allerlei mensen cameraatjes gegeven. Er is ook weinig te zien uh, over het, de, de opkomende xenofobie, he, de buitenlandhaat. Mm -hmm. Maar zij zegt daarover, dat zijn allemaal onderwerpen die verdienen een aparte film. Ik heb heel bewust een film willen maken over individuen die op dat plein drie ja. jaar lang elkaar ontmoeten. En ja, zo vind ik ook dat je die film moet zien. Okay. Als een, een film van kleine verhalen van die individuen die eigenlijk het grote verhaal van een revolutie vertelt. Ja. Wat niet wil zeggen Saat Elhamus, dat, dat er één belangrijk verhaal achter zit. En die mensen zie je ook eigenlijk weinig in de film. Ik, ik noem voor het gemak noem ik ze even het gewone volk in Egypte. Op een gegeven moment zie je de moeder van die, van die moslimbroeder ja. en, die, en die zegt, wat, wat ben je toch de hele tijd bezig met je revolutie? We willen gewoon eten, ja. we willen wel gewoon gezondheidszorg. Kan mij het schelen wie de president ja. wordt als hij maar ja. voor rust zorgt? Ja, Nou, dat zegt mijn moeder ook. Dat herkende ik, herken ik heel erg. Ja, dat, ja. Mijn moeder heeft haar uh, zoons in Egypte, ik heb nog twee broers in Egypte heeft ze tegengehouden om niet maar naar Tahrirplein te gaan. En toen uh, en ze letten niet op mijn uh, kant uit Nederland. Ze dacht: van, Nou, die komt nooit uit Nederland. Want de Nederlanders gingen, uh, verlieten het land. En ik, uh, uh, nou ja, achter haar rug zou je kunnen zeggen. ging ik naar nou, Ik heb het wel verteld dat ik eraan kwam. En mm. toen viel ze bijna flauw: Wat kom jij doen? Ik zit alle buitenlanders gaan het land uit. En ja. jij komt hier en wat ga je doen? Wat, wat, en dan? Wat gaat er dan gebeuren? En ja, dat herken ik wel. Dat uh, kennen we, zoals we dat zeggen. De, de... Couchparty. Bankpartij, partij, yeah. ja. ja. De wat voor partij? Uh, de kanaba, de bankpartij van de, de bank, couch potatoes. Ja, ja. ja, maar die is heel groot, de, de, de, toch? Petrus Tine, ja. ja. Ja, ik vind dat je, ik vind toch Ahmed is toch wel. Een, een, een persoon die toch wel een hele grote groep jongeren vertegenwoordigt. Die ook wel van buiten Cairo kent. Uh, want hij heeft ergens een opleiding journalistiek gedaan. En hij, je ziet ook dat hij dat talent heeft. Om het verhaal te vertellen. Maar in Aswan en in Luxor en Alexandrie Zijn er miljoenen jongens en meisjes zoals hij. Hmm. Dus ja, wat is ja. het gewone volk? Ja, goed. Mijn, maar, ja, ja? Het is niet, Wat is het gewone volk? Het is niet alleen... Want ik, ik vind... Het, het gaat mij... Ik heb het ook altijd gezien. Deze revolutie is de revolutie van de jongeren. De oudere dat ja... Ja, dat is, bedoel, die zoeken de rust en dat ze kunnen eten. Maar de jongeren zoeken ook een toekomst. En die vechten echt voor een soort, niet voor een soort, maar voor hun vrijheid. Ja, maar Maar goed, die macht van het leger is ongelooflijk groot. Die is, dat leger wilde eerst niet weg. Is eventjes een beetje weg geweest. En is nu weer helemaal terug, Petrus Tine. Nou, ik vind ja Ahmed zegt dus inderdaad aan het eind van die film van nou nu de volgende president die we weer weg gaan jagen. Um, bij het laatste referendum heeft meneer Al-Sisi en zijn grondwet uh, een, een steun van 98% ja. gekregen. Van 38% Precies. van de mensen die zijn gaan stemmen. Ja, ja degenen die nee wilden gaan zeggen die is het ook best wel moeilijk gemaakt. Maar, maar toch, ja. he, we, we zien in de loop van deze film drie keer het plein weer helemaal vol ja. stromen. En drie keer weer een omwinteling. Zie, ga, zie, zie je dat weer gebeuren? Uh, nou, het is dit weekend uh, de derde verjaardag van uh, de 25 januari-revolutie. Je zou kunnen zeggen dat Egypte uh, back to square one is. Uh, weer helemaal opnieuw moet beginnen. Ik denk het niet. Je ziet toch dat die samenleving, ondanks dat het heel gepolariseerd is... en dat mensen of voor Sisi zijn of voor de moslimbroederschap en een heel klein deel uh, is zeg maar de derde stem. Wat ik, wat ik heel goed vind van de, van de regisseuse is dat ze ook laat zien dat waar die revolutionairen eigenlijk een fout hebben gemaakt... nou niet eens eigenlijk, is dat ze niet zijn gaan nadenken... over hoe kunnen we nou een verbinding maken met de mensen in de straat... en hoe kunnen we ook aan institutieopbouw beginnen. Ja. Ze, hebben, ze zijn alleen maar bezig met revolutie voeren en daarover te praten en te filmen, maar ze hebben eigenlijk niet echt een Ding gemaakt met de straat. Saad, ik, vond heel mooi, ik vond het heel mooi ook, inderdaad, dat klopt, heel, helemaal. Uh, heel erg mooi in de film wordt er ook uh, gezegd: van we hebben wel uh, de revolutie veroorzaakt, maar het is alsof het alsof er iemand uh, heel zijn examen voorbeeldig heeft uh, volbracht, maar geen naam onder heeft gezet. Ja, precies. Ze hebben, wel de, revolutie ja. ze hebben de, de, de revolutie veroorzaakt, ja. maar ze zijn vergeten zichzelf te organiseren en een partij op te richten. Dat, daar hadden ze helemaal niet over nagedacht. Nee. En toen... Maar goed, ze, maar, weg, ja. ze zijn nu weggespeeld. Ja, nu maar, ze maar, maar, maar, maar, ja. maar wat nu, wat nu dan? Uh, de Achmed zegt op een gegeven moment ook, ja, natuurlijk krijgen we nu het leger weer terug. Dat zegt hij van de zomer, hè, Als Morsi is weggejaagd. Ja. Natuurlijk ja. krijgen we nu het leger weer terug. Nou, dat is gebeurd, maar hij zegt ook, ze zullen zich nooit meer zo gedragen... als ze zich vroeger hebben gedragen. Ja, ze hebben zich erger gedragen dan... dan. Het, is, het, is, het, is, het, is, het is ernstiger dan dat. Want het is niet alleen... Kijk, het, het, het, het, hij heeft uh, zijn rol heel erg mooi gespeeld. Hij speelt hier heel erg goed. Hij is een goede acteur, die is Sisi. Spreekt de uh, emotie van, van, van het gewone volk uh, aan. En... Uh, Grijpt terug naar de macht van, van, van, of naar het beeld, de image van Nasser. Ja. Dat een volksheld was. En Sisi dreigt ook zo'n volksheld te gaan worden. De sterke man die Egypte gaat leiden en. De en dan naar de goede, nou ja, de goede kant opstuurt. En Hoe dat, Zie jij dat, Petra? Ja? Ja. Nou, ik heb de, deze week was uh, een van de bijfiguren Raja Omran. Zij is een mensenrechtenadvocaat die heel, ook in, tijdens de periode van Mubarak heel veel uh, nou, politieke gevangenen heeft bijgestaan. En zij zegt: natuurlijk gaat het heel slecht, maar tegelijkertijd is er iets gebeurd. Bij vrouwen, bij jongeren is een soort politiek bewustzijn onder de Egyptenaren ge gekomen en niet alleen maar onder die seculiere kringen die lijken op ons, maar echt door het hele land heen. Je zegt, ja Dit is een verschrikkelijk pijnlijk transitieproces. Maar mensen hebben echt geproefd aan dat ze een stem hebben. En natuurlijk zijn de idealen van de revolutie nog niet bereikt. Dat zou ook niet kunnen in drie jaar. Er is nog geen rechtvaardigheid. Er is nog niet eten voor iedereen. Ja, en over uh, vrijheid gesproken. Uh, voorlopig niet. Want ja de militairen zitten heel vast in het zadel. Maar het volk ja. heeft eraan geproefd. En daarom de titel van dit, uh, deze documentaire. Het plein. Ja. Het is toch een soort morele kompas voor de Egyptenaar. Goed, graag nou. hier. Gelukkig bij dit gesprek wel een hoopvol eind. Anders dan net bij Oekraïne. Hartelijk dank, Sabri Satelhamus. En Heel erg graag gedaan. En de groeten aan Petra. En, en de, groeten de groeten aan, aan Petra. Bye bye, Habibi. <laughs> ja, Goed. Ja, Goed. <laughs> Niet te klef, je hoort op de radio. Okay. <laughs> um, wat ik nog wilde zeggen. De film is voorlopig alleen op Netflix te zien. Maar bij het Movies That Matter festival. Dat in maart door Amnesty International in Amsterdam wordt georganiseerd. Zal die ook te zien zijn. de moeite waard. de moeite waard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 Bij een brand in een bejaardenhuis in de Canadese provincie Quebec... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen en negen mensen gewond geraakt. Er worden nog dertig mensen vermist. Alle bewoners van het huis zijn 85 jaar of ouder. Het seniorencomplex stond meteen in lichte laaien omdat het van hout was... de brand rond middernacht uitbrak en er een harde wind stond. En in het Westfries gasthuis in Hoorn zijn op de intensive care vier mensen besmet geraakt met de VRE-bacterie. Die zeer besmettelijke darmbacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een slechte weerstand. En is nauwelijks te bestrijden met antibiotica. De VRE-bacterie komt steeds vaker voor in Nederlandse ziekenhuizen. Dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Bureau Buitenland. Met Chris Keine. Dat klopt helemaal.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 Ja, de hele maand al verkiest Jan B Bureau Buitenland... de dictator van het jaar 2013. We zijn aan de negende en laatste kandidaat. Abdel Fattah al-Sisi, we hadden het erover... de militaire leider van Egypte. Hij neemt het op tegen Raoul Castro, Alexander Lukashenko... Omar al-Bashir, Kim Jong-un, Bashar al-Assad... Robert Mugabe Hun Sen en Isaias Afverwerki van Eritrea. Goed, generaal al-Sisi... Op 12 augustus 2012 werd hij minister van Defensie en voorzitter van de Opperste Raad van de Strijdkrachten. Toen nog benoemd door Morsi, maar die is inmiddels als president afgezet. En sinds de zomer is Abdel Fattah al-Sisi als hoogste militair en vicepremier de facto de leider van Egypte. Rut van der Wallen is freelance-correspondent te Cairo. Goedenavond. Goedenavond. U weet het, mevrouw Van der Wall, het is een strakke competitie. U hebt vijf argumenten. U kunt ze puntsgewijs opnoemen. Waarom moet Abdel Fattah als Sisi de dictator van 2013 worden? Argument 1. Argument 1. Sisi is een sluwe dictator in die zin dat hij eigenlijk een stiekeme dictator is. Hij is geen president of geen premier zoals alle andere kandidaten. Maar hij is hoofd van het Egyptische leger en minister van Defensie. Dat betekent dat als iets misgaat in het land, hij niet verantwoordelijk wordt geacht... maar achter de schermen wel heel goed de touwtjes en handen kan houden. Oké, okay, slim, want achter de schermen. Punt 2... Punt twee, zoals het een goede dictator betaamt, is Sisi een man die over lijken gaat. Niet alleen heeft hij de man die hem nota bene heeft benoemd, namelijk uh, Morsi, de eerste verkozen democratische president van Egypte, uh, door, uh, afgezet, zonder pardon. Hij is ook een man die verantwoordelijk is voor het grootste bloedbad in de moderne geschiedenis van Egypte, mm -hmm. vorige zomer. ...meer dan duizend moslimbroeders in één dag werden doodgemaakt, doodgeschoten op. Daarnaast zitten sinds hij moord heeft afgezet meer dan twintig mensen in de gevangenis... ...vaak zonder proces of aanklacht. Goed, een keiharde dictator. Punt drie. Een keiharde dictator. En punt drie is, hij kan zijn wandaden heel goed verkopen... Uh, hij wordt niet afgeschilderd als een massamoordenaar, maar gewoon als een hele grote held die in de staat is om Egypte te redden van de ondergang. Hij wordt in het hele land geprezen om zijn strenge aanpak. Goed. En het feit uh, dat hij zijn wandaden goed kan verkopen, stond zich ook heel goed in het feit dat hij eigenlijk een militaire koek heeft gepleegd uh, vorige zomer. Maar hij verkoopt deze daad als een... Uiting van de wil van het volk. Dus hij is, hij is een man die een militaire, militaire koe heeft gepleegd... maar gewoon de uiting van het volk heeft waargemaakt. Goed, een dictator met een hele goede PR-machine. Punt 4. Ja, en die hele goede PR-machine uh, toont zich uh, in het feit dat DC... zoals een goede dictator uh, betaamt, een volksmenner is... Syfie is ongelooflijk populair en hij gebruikt de media om zijn populariteit de hoogte in te jagen. En zijn fans die verdedigen hem met hun eigen leven. Er werd vorige week in een groot programma live op de Egyptische televisie nog verklaard dat als de Amerikanen één vinger durven uit te steken naar Syfie... ...dat alle Amerikanen in Egypte de keel zullen worden overgesteld. Zo, so, laatste argument. Ja, ik denk als een van de enige kandidaten uh, heeft Sisi een apart uh, trekje. Namelijk dat hij een heel groot commercieel succes is. Je kunt in uh, Cairo sandwich Sisi mix bestellen. Een uh, nieuw soort broodje. Je kunt ook Sisi cupcakes vinden, Sisi chocolade, Sisi handkettingen. En voor de vrouwen heel speciaal ook Sisi pyjama's. Dus de vrouw die s'nachts. ...met een veilig gevoel naar bed wil gaan... ...die kan met Sisi een afbeelding vlakbij haar hart op de borst... In Ongelooflijk. Een dictator met een eigen kledinglijn. Nou, Volgens mij is dat echt een van de allersterkste argumenten... die we in deze hele competitie langs hebben horen komen. Hartelijk dank, Rut van der Wallen, vanuit uh, Cairo. En daarmee hebben we ze allemaal gehad. De negen kandidaten voor de titel Dictator van het jaar 2013. Aanstaande dinsdag, onze volgende uitzending... komt de deskundige en volstrekt onomkoopbare jury... en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd. Die komt dan naar de studio en maakt de winnaar bekend. En u weet het, de tiran van het jaar krijgt van ons een enkeltje Den Haag. Er kan er maar één de beste zijn. Juist. En dat weten we wie dat is aanstaande dinsdag. Het Eurobureau nu, tot slot van deze bureau buitenland. Onze wekelijkse rubriek Eurobureau, normaal op woensdag... maar Ajax-Feyenoord was natuurlijk belangrijker... bespreken wij alles wat te maken heeft met Europa, de euro en de Europese Unie. Waar het euro Europa-debat dreigt vast te lopen en wordt gedomineerd door voor- en tegenstanders... komen twee intellectuelen met een unieke poging om de discussie open te breken. Schrijver Geert Mak en publicist Thierry Baudet publiceren vandaag Thuis in de Tijd... Een essaybundel met vijf andere auteurs... over het vinden van een thuis in Europa en de Europese Unie. De een geldt als links, de ander als rechts... de een als multiculturalist, de ander als nationalist... de een als Progressief, de ander als conservatief en in het verlengde van dat alles natuurlijk de een als pro en de ander als anti-Europa. En toch besloten zij nu de handen ineen te slaan. Ik sprak de heren vanmiddag en vroeg om te beginnen aan Baudet op welk probleem zij elkaar gevonden hadden. Uh, wij vonden elkaar ongeveer een half jaar geleden... Uh, toen ik het boek Oikofobie had uitgebracht... en uh, Geert Mak de oude gaf. En wij beide het uh, verloren zijn van het gevoel van thuis, constateerden. Uh, worteling, uh, het idee van... in deze gemeenschap uh, deel ik iets met de mensen om me heen... en heb ik een soort van vanzelfsprekend politiek gevoel. Dat is eigenlijk weg. ja. Is dat weg in Nederland? Is dat weg in Europa? Is dat weg in de wereld, Geert? Uh, ik denk dat het overal wel speelt. Omdat je, dat we gewoon in periodes leven... waarin, waarin dingen heel snel veranderen. Uh, uh, alleen in Nederland uh, speelt het zeker. Hè? Uh, uh, omdat je... Eh, ook daar zie je een verandering. En tegelijk, daar wijzen we ook op, alleen al de stedenbouw, de architectuur... Hè, die, die, die heel erg vervreemdend is geraakt, waar ook weer een reactie op is gekomen. Eh, maar ook eh, bijvoorbeeld eh, met name bepaalde wijken... die echt grote problemen hebben gehad met de immigratie... Hè, in de jaren 80 en 90 met name. En ook toch internationaal, het gaat ook heel erg over het Europese project... Eh, waarin mensen, gewone mensen, verdwaald raken. Eh, en waardoor ook een soort, laat ik zeggen, politieke eenzaamheid ontstaat. Die, die, hele, eh, nou ja, die, die echt hele rare gevolgen kan hebben. Hè. Mm. Wat, wat voedsel geeft aan, aan verstandige, maar ook onverstandige politici. Ja, over Europa komen we uitgebreid te spreken. Maar laten we proberen dat begrip thuis eerst iets nader te definiëren, Thierry Baudet. Wat, wat kan je erover zeggen? Wat is dat dan, thuis? Dat is natuurlijk een ontzettend goede vraag. Uh, een van onze auteurs, Jan-Willem Duivendak... die constateert dat het gevoel van thuis... eigenlijk een stomme emotie is, zo noemt hij dat. Het is dus een emotie die... Of vanzelfsprekend aanwezig is. Of als hij er niet is, dan ben je er naar op zoek. Maar het is eigenlijk altijd heel moeilijk om het precies te benoemen. Mm -hmm. uh, kijk, ik zelf heb, uh, denk ik, uh, een onderscheid probeer ik te maken... tussen het kleine thuis en het grote thuis. Ik denk, het kleine thuis, dat, is, dat hebben we allemaal. We hebben een woning, een familie, geliefdes om ons heen enzovoort. Uh, maar het grotere thuis, het maatschappelijke thuis... waarin wij een soort van vanzelfsprekend de bekendheid hebben met de mensen om ons heen. Waarin we het gevoel hebben dat we invloed kunnen uitoefenen op de politieke orde, waarin we ook ons herkennen... in de stadsarchitectuur enzovoort. Dat is, denk ik, voor een heel groot deel verdwenen. Hmm. Ja, Geert Mak, want thuis... Uh, dat, dat lijkt een inderdaad heel makkelijk te definiëren begrip. Je hebt namelijk een huis en daar woon je met mensen... of je hebt familie, maar het viel mij op. Jij uh, noemt als voorbeeld het Friese plaatsen Jorbert... waar je een boek over geschreven hebt. En dat, dat beschrijf je als een soort thuis voor je. Ja. Toen dacht ik meteen, ja, maar jij komt helemaal niet uit Jorbert. Jij komt oorspronkelijk... Eerst uit Leeuwarden, daarna uit Amsterdam. Joor, het is pas later in je leven gekomen. Dus kennelijk kan dat thuis in de loop van je thuis leven ook veranderen. kan veranderen. Ja. Ik bedoel, het, het, het, het komen en gaan van mensen, migratie... dat hoeft niet haak te staan op thuis. Het verstoort het thuisgevoel, maar je kunt heel goed ergens opnieuw wortelen. Dat is altijd gebeurd bij heel veel mensen door de geschiedenis heen. Maar thuis betekent wel dat je in een wat stabiele omgeving zit. En met name denk ik dat er een gevoel van veiligheid moet zijn. En een, een soort voorspelbaarheid. Uh, in mijn stuk zet ik ook uh, het, het, het, het gevoel... Die, die vertrouwdheid die mensen nodig hebben... om, om uh, van thuis tegenover de behoefte aan ruimte. Die mensen ook hebben om zich te kunnen ontplooien... om hun vleugels te kunnen uitslaan. En, uh, dus het is, is, denk ik, beide nodig. Alleen in... Uh, ik, ik, in, in al die stukken eigenlijk, die in deze bundel staan, wordt erkend dat dat, dat gevoel dat van thuis een authentieke menselijke behoefte is. Dat ja. het niet iets raars is. Dat het niet iets alleen maar van, van benauwde nationalisten of, of van rechts is of wat dan ook. Ik bedoel, heel simpel, als je terugkijkt naar de buurtbewegingen die zogenaamd links waren hè, in de jaren zeventig, dat ging allemaal om datzelfde gevoel thuis. Zelfs de kraakbeweging. Hè? Dat ging ook om een bepaalde manier... om een thuis te creëren. Om iets, uh, iets waar je je veilig voelt. Waar je... En uh, we hebben met opzet die bundel zo gedefinieerd... omdat we denken dat... dat uh, ook weer met deze Europese verkiezingen... het in wezen heel erg om dit soort tegenstellingen gaat. Om ruimte en plaats. Om thuis en om uitvliegen. En ja. dat... dat dat spellingsveld wat er altijd is... op een of andere manier heel erg omgeslagen is naar de ruimte. Er is te veel ruimte en te weinig thuis. En daar worden mensen erg ongelukkig en zelfs erg raar van. Ja, dat is, dat is waar jullie de, de, de progressief tussen aanhalingstekens... en de conservatief tussen aanhalingstekens elkaar dan vinden. Dat, dat met name het Europa-debat die behoefte aan thuis ontkent. Thierry Baudet, jouw stelling daarbij is... de nazistaat... Uh, in ons geval Nederland, is, is eigenlijk de grootst mogelijke eenheid... waarbinnen je je nog een beetje thuis kan voelen. Waar baseer je dat op? Uh, dat klopt, dat is wat ik denk. Dat betekent overigens niet dat ik denk dat de huidig bestaande nazistaten... allemaal per definitie zo moeten blijven zoals ze zijn. He, ik kan me heel goed voorstellen dat Schotland op een gegeven moment... losgaat van, van Engeland enzovoort. Maar ik denk dat uh, veel groter dan wat we nu hebben het niet gaat lukken. Uh, als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik toch redelijk internationaal opereer... regelmatig in andere landen ben. Uh, ik heb toch wel heel weinig benul, geef ik eerlijk toe... van de politieke situatie in bijvoorbeeld Portugal of in Polen. Ik heb daar ontzettend weinig gevoel bij. Alleen al omdat we de taal niet spreken... Uh, omdat ik uh, toch wel hele andere historische allianties zie. Ik denk dat uh, Polen een heel andere opvatting heeft... over buitenlandse politiek dan Nederland bijvoorbeeld. Hebben we natuurlijk altijd naar Rusland aan het kijken. Portugal daarentegen richt zich weer heel sterk op... Bijvoorbeeld Brazilië vanwege historische banden. Dus die verschillen zijn zo groot. Ik zie gewoon niet goed hoe je een politiek bewustzijn, een politiek gemeenschappelijk bewustzijn... op Europese schaal kunt krijgen. Nou, Gert, Mak, ben jij daarmee eens? Je hebt voor je boek in Europa natuurlijk... en toen eerst voor de krant heel lang door Europa gereisd. Je bent in, in al die verschillende landen geweest dat er nu nog niet zoiets is als een Europese identiteit. Daar, daar zijn jullie denk ik over eens. Maar zou die niet kunnen ontstaan? Heb jij, heb jij dat gevoel gekregen toen je reisde... dat het misschien zou kunnen ontstaan? Ja, dat, dat is denk ik het, het, het, het belangrijk discussiepunt tussen ons. Uh, ik ben, wel, ben het eens met Thierry. Dat is vaak in het Europese debat onderschat. Het is ook een van de motieven waarom ik daar erg over ben gaan nadenken. Uh, ik merkte dat, dat bijvoorbeeld uh, Danny Comandit en Guy Verhofstadt... in hun brochure over Europa, waar ik een aantal opvattingen van harte deel... maar toch, ik las dat en ik dacht, kom aan, heren... jullie dartelen wel over een paar hele lastige problemen heen. Uh, namelijk dat die nationale staat, en met name de Duitsers... die willen daar heel weinig van weten, hoor, want die hebben daar vreselijke herinneringen aan... Ja. maar toch, die natie... Waarvan veel mensen dachten dat sterft af met de Europese gemeenschappen, wordt dat vervangen door een Europese natie. Dat blijkt een heel hardnekkig ding te zijn. Dat is voor een groot deel natuurlijk een. We zijn de oude natiestaat, maar voor een deel is dat ook een 19e-eeuwse verzinsel. Of omhangen in elk geval met allerlei 19 e ja invente traditions, heet dat dan. Uitgevonden tradities. Maar het is tegelijk wel degelijk een heel ge geeft mensen wel degelijk een gevoel van eenheid en en solidariteit. Het is een kunt zeggen, het is een verbeeldde gemeenschap. Het is zelfs voor een deel een mythe, maar het is wel een hele succesvolle mythe. Ja. En uh, ik denk ten eerste dat je dat je niet om het fenomeen nationale staat heen kunt... bij de Europese eenwording. En niet alleen vanwege machtsbelangen en politieke belangen... maar ook omdat het gewoon voor overgrote deel van de Europeanen... Iets heel, een, een reëel gevoel van solidariteit door de generaties heen geeft. Ja, ik denk alleen dat, daarnaast, dat je daarnaast langzaam moet toewerken. En ik denk dat dat proces ook wel... Telt naar, de, naar een Europese gevoel van... Eenheid, dat wie ook Europeaan bent zoals dat in het verleden ook gebeurd is... met alle steden en regio's die langzamerhand een nationale staat gingen vormen. In de 18e en 19e eeuw lag Nederland ook als, nog als loszand los uiteen. Ja, nou, Thierry Bonnet, dat, dat, dat wou ik inderdaad vragen. Een van de stukken in jullie boek is van uh, Marita Matthijssen. Dat gaat over de napoleontische tijd. Napoleon die ook als een soort bulldozer over ja. Europa heen walste... Uniforme regels en wetten wilde en daarbij al die uh, in, in principe aanwezige uh, cultuurverschillen negeerde. De reactie daarop is geweest de nazistaten van uh, de tweede helft van de 19e eeuw. En van, nee, nee, het, en van het de nationalisme, de nationalisme van de, de nationalisme. e ja, eeuw. is een precies. belangrijk verschil. Hè? En dat is iets waar. Uh, nou ja, Gert ook al noemde. Die nazi, de natie is veel ouder dan de 19e eeuw. En uh, dus al in de 10e eeuw worden die naties gevormd. Duitsland, de Germanen. De Franken, dat zijn allemaal hele oude etniciteiten. Waar dan op een gegeven moment wel allerlei andere volkeren. een beetje zich bij aansluiten en mee gaan doen en zo. Maar het is beslist niet zo dat in de 19e eeuw de nazistaten... Uh, uit het niets zijn ontstaan. Uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar België... dat is dus een land dat wel uit niets is gevormd. Ja, dat is nog steeds niet een eenheid. Sterker nog, de verschillen zijn groter dan ooit. En dat is ook waar Geert Mak en ik elkaar juist ook weer vinden. Ik denk ook dat uh, we als Europa... wel eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben... en ontzettend veel delen... en dat ook gezamenlijk moeten optrekken en zo. Maar je kan op een gegeven moment ook te veel eenheid eisen en willen en dan krijg je een soort van tegenreactie. Dat is wat er gebeurde na Napoleon. En ik denk, en dat, volgens mij constateren wij dat allebei... dat dat nu weer aan het gebeuren is. Dat je ziet dat allerlei groepen zich voorkomen aan het afkeren zijn... van het hele idee dat er ook zoiets zou kunnen bestaan... als een gemeenschappelijke Europese cultuur. En eh, daar maak ik me ook zorgen om. Ja, maar waarbij het, het voor mij de vraag is... of jullie het alleen eens zijn over uh, het feit... of jullie het eens zijn over het principe... dat er te veel eenheid verondersteld wordt... Of, of dat het een kwestie van tempo is is. Want wat Jij zou volgens mij willen dat de nazistaat de, de, de, de, de rechtsstatelijke kern blijft. In dat Europa. is juist. Ja. ja, ik denk dat je daar niet omheen kan. Maar daar zeg ik wel bij dat ik allerlei mogelijke vormen zie om wel samen te werken op, op basis van gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid. Bijvoorbeeld een soort Europese NAVO, een Europese coöperatie die gascontracten met Rusland gezamenlijk uit onderhandelt. Een systeem voor vrijhandel enzovoort. Dus. Uh, het is niet zo dat het betekent, als je een soevereine staat bent... dat je hele hoge muren om je, om je land heen zet en, en zegt, bekijk nee. het allemaal naar. Geert Mak, jij noemt in jouw stuk en in het voorwoord noemen jullie die ook een, een aantal... Grote kwesties, uh, het, het, het, het grote, de grote bedrijven die multinationaal georganiseerd zijn. Milieuproblematiek, uh, veiligheidsproblematiek, immigratieproblematiek. Zaken die niet meer op nationale basis te regelen zijn. De financiële sector. Kan financiële. dat nog geregeld worden zoals Thierry Baudet het wil? Namelijk uh, soevereine staten die vrijwillig samenwerken. Of heb je daar meer voor nodig in Europa? Ja, ik denk dat, dat we daarin van mening verschillen. Dat we de diagnose eigenlijk redelijk parallel loopt. Uh, maar ik denk dat, dat, dat we de fase van de nationale staat... voorbij aan het raken zijn. En dat is niet alleen de Europese Unie. Dat is sowieso het hele krachtenveld, het internationale krachtenveld... waarin wij nu leven. Uh, uh, we leven gewoon in, in, in, een, in een wereld die in de verste verte niet meer lijkt... op die van onze ouders en, en grootouders. En met name op, op dit vlak... En ik denk dat die, die... Het is gewoon de context. En dat het uh, onvermijdelijk is... dat, dat er ook... Uh, uh, niet alleen internationale... maar supranationale instanties... Uh, uh, worden bedacht. En al die zijn er al lang geschapen. Maar de, dat die er zijn... om alleen al allerlei dingen te regelen. Ja. En om dingen te organiseren. En te zorgen dat de dingen niet uit de hand lopen. En het, naar mijn gevoel... is een deel van het probleem... dat we discussiëren ook veel... dat. Uh, de democratie is nu, met alle gebreken trouwens... hoor. je moet dat ook niet idealiseren, op nationaal niveau geregeld. Ik heb het gevoel dat, dat je in elk geval moet proberen om ook op dat supranationaal niveau een reëel democratisch proces... en een reëel democratische discussie Maar op dat is toch precies wat dat er in Europa geprobeerd wordt? En nou, dat is... de, de macht van het Europese parlement wordt langzamerhand steeds verder uitgebreid. Twee stapjes vooruit, één stap terug. Zo ja. gaat het in Europa. Toch zeg je, we gaan een beetje te hard. Wat moet er dan precies nee, die, concreet afgerend worden? Ik zeg, dat democratische proces gaat juist mij veel te langzaam. Aha. Veel te langzaam. En ja, het is gevaarlijk langzaam. Centraal zit ook bij jou dat het niet zozeer op Institutioneel niveau moet gebeuren, maar op maatschappelijk niveau? Dan moet de, de, de decentrale. Het is een combinatie. Ik denk dat Europa op, uit balans is op twee plekken: democratisch en dat ziet iedereen. Uh, en, uh, en tegelijk, en daar komen we weer bij het thuis: in de balans tussen wat is de ruimte, wat is de Europese ruimte en wat is de plaats. En ik denk dat het Europese project veel meer respect moet hebben voor gewoon. Uh, het, het lokale, het plaatselijke. Dat hoeft niet het nationale te zijn altijd. Precies, maar, maar tegelijkertijd... Ook de Europese politiek. Die moet ook lokaal, veel lokaler worden. Veel meer vieze handen. Uh, uh, uh, en dat betekent ook dat... ja, Dat, dat zal zich vrij snel moeten ontwikkelen. En denk, anders klapt de boel. Maar als je, als, je, uh, als je de democratie in Europa verder gaat ontwikkelen... het Europees parlement dus meer macht geeft... gaat dat ten koste van de macht van de nationale parlementen. Daar hebben jullie nou net een uh, referendum over gevraagd. Ja, ja hiervoor verschillen, uh, Geert Makkenik, dus van de inschatting van wat haalbaar is. Hè? Hij, hij heeft, uh, als ik het goed uh, samenvat, toch een veel optimistischer idee over de kneedbaarheid, de vormbaarheid van een collectieve identiteit. Um, he, he, he, Geert, jij ziet het voorbeeld van Nederland. Nederland is van Gelderland en zo toch een echte natie geworden. Ik denk veel meer aan België, Vlaanderen en Wallonië. Het is niet gelukt daar. Um, we kunnen denk ik um, uh, ja, we kunnen er daar denk ik over zeggen dat het een empirische vraag is. Ja. Of maar dat is lukt identiteit, of niet. Is, is, is thuis niet net zo flexibel als identiteit? Ik voel me soms uh, misschien wel altijd meer verbonden... met een medestadsbewoner in Parijs of in Berlijn... dan met iemand die in een dorp in Drenthe woont. Ja, goed, dat is uh, hier en daar het geval. Maar politiek is niet zozeer een horizontale organisatie. Dat wil dus zeggen dat ik niet zozeer met mijn uh, soortgenoten... in Berlijn en, en Warschau contact moet hebben. Maar uh, politiek is een verticaal verband. Dat wil zeggen dat iedereen op een bepaald grondgebied... zich verbonden moet weten met bepaalde regels. Want... Uh, politiek gaat over territoriale regels. En daarvoor zijn naar mijn inschatting die verschillen in Europa te groot. Maar er is nog een tweede ding wat erbij komt. En dat is meer de institutionele discussie tussen mij en Geert. Namelijk de vraag in hoeverre de EU te hervormen is. En want wij constateren allebei dat de EU ontspoord is. En uh, mijn inschatting van de hervormbaarheid van de EU is dat dat heel slecht is. Dat die de van nauwelijks te hervormen is. Ik denk dat het, dat het, dat het uh, hoort bij dat het wel moet, dat het onvermijdelijk is. En, uh, en hoe moet die er dan uitzien, die hervorming op dit moment? Nou, dat ik, ik, het, het, de Europese Unie zou ten eerste, uh, denk ik, heel snel een, uh, ik, nou, laat ik zo zeggen, ik denk dat er een heel snel een nieuwe Europese conventie moet komen, waarbij uh, het Europese Parlement meer bevoegdheden krijgt. Uh, dat, maar daar verschillen we ook van mening over. Dat ook iedere Europeaan, of elke andere Europeaan kan kiezen. Dat je echt Europese verkiezingscampagnes krijgt: een Europees debat. Zodat dat hele, alle problemen en, en compromissen daar veel meer heen zakken. Dat aan de andere kant, analoog aan de Verenigde Staten, er een Senaat komt met nationale vertegenwoordigingen... zodat dat debat tussen de naties wat nu achter de schermen... in de Europese Raad eigenlijk alles bepaalt... dat dat tenminste dat debat gedemocratiseerd wordt, dat dat opener wordt. En waarom is dat? Omdat de legitimatie van die Europese Unie... echt zo is weggezakt dat dit soort maatregelen... de hoogste urgentie hebben. En waarom is dat? Omdat we gewoon ook... Als het kan, en dat hoop ik. En het is de ene een vuist moeten maken tegen allerlei andere ja, hele grote internationale machten en lobby's. Ja. Dat we ook gemeenschappelijk beleid moeten ontwikkelen. Amerika als grote broer ten kwade en ten goede valt steeds meer weg. We moeten samen door de tijd als Europese landen... of we dat leuk vinden of niet. Ja, en ook hier verschillen we van mening. Ja, dat, dat ik dat de kracht van Europa is de decentraliteit altijd geweest. En, en dat zie ik nog steeds zo. Ja. Nou komen de verkiezingen aan. Jullie zijn twee intellectuelen. Jullie zoeken uh, in eerste instantie in dit boek wat, wat, wat jullie bindt... waar je het over eens bent... Maar politici, die kunnen niet leven met wat ze bindt. Zeker niet als er verkiezingen zijn. Die moeten zich van elkaar onderscheiden. Nee, maar dus... wat wel zou kunnen, is dat het politieke debat... en het maatschappelijke debat misschien in Den brede... uit een bepaalde framing worden gehaald. Exact. Waar wij allebei eh, last van hebben gehad ja. en hebben... Maar, en waar we, wat we ook om ons heen zien, wat we doodzonde vinden... En, en, en gewoon ook verkeerd, dat is dat beide kampen in deze discussie... niet meer naar elkaar lijken te luisteren dat uh, men zijn standpunt al bepaald heeft... en uh, een beetje aan het wijzen is. We noemen dat in het boek de loopgraven in zijn gegaan. Ja, want straks en krijgen we toch weer graag... geld van onze ziekenhuizen. Ja. Wat, wat ook maar de argumenten zijn. Maar je, je, je zult toch uh, met elkaar het debat aan moeten gaan... je zult naar elkaar moeten proberen te luisteren... en op een of andere manier een weg vinden... waar je uh, met elkaar uh, ja, in ieder geval <laughs> mee kan leven... Ja. Want, Geert, wat zou jij wensen voor de verkiezingscampagne? Nou, ik, ik, daar, daarin. Ik, ik zou enorm wensen dat, de, dat politici uh, zich meer openstellen voor dit nieuwe debat. Uh, ik denk dat het jouw ervaring, Thierry, ook is. Uh, maar het afgelopen najaar... heb ik vrij veel rondgereisd... door al die Europese circuits en hoofdsteden. Er hangt, dit debat hangt overal in de lucht. Ja, Iedereen absoluut. is daarover. Je leest, leest de krantenmars. Nou, uh, in die tijd weer. Overal. Het debat, hoe krijgen we die balans uh, terug in de discussie... Uh, ja. tussen het grote Europa en het lokale exact. en het thuisgevoel. Uh, en ook, laten we uit de loopgraven kruipen. Want uh, dit lost niks meer op. En... Uh, ik, ik vrees dat, dat een heleboel politici, ook als ik zie hoe met name in Nederland ook de selectieprocessen plaatsvinden. Het is natuurlijk allemaal, daar kan ik natuurlijk woedend over worden. Want een deel van het probleem is ook gewoon dat, dat politieke partijen uh, dit uh, totaal genegeerd hebben. Dat ze het echt als een restpost zien als het Europese parlement. En daar is Nederland echt extreem in. Uh, dus... Uh, ik denk dat na de, vermoedelijk de verrassing van de Europese verkiezingen... die uitslag er een bezinningsperiode gaat aanbreken. Dat hoop ik dan maar. En politici zijn ook altijd heel sterk in het op tijd iets doen... en het moment pakken. En ik hoop dat ze op die manier het moment pakken voor een normaal debat. In ieder geval is het debat hier vanavond geopend. Hartelijk dank, Geert Mak en Thierry Graag gedaan. En het boek Thuis in de tijd dat Geert Mak en Thierry Baudet samenstelden... en gedeeltelijk ook schreven, ligt sinds vandaag in de winkel. Zometeen de Sport met Robert Meder. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Vanuit de Oekraïne vooralsnog niet meer nieuws... dan aan het begin van deze uitzending te melden was... het zou kunnen dat meneer Klitschko op weg is naar het plein. Maar luistert u straks naar Met het Oog op Morgen... daar hoort u hoe het verder gaat in de Oekraïne. Na het oog Nooit meer slapen, gepresenteerd door Pieter van der Wielen. Vanavond met Kim Putters, de directeur van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Bedankt voor nu, tot dinsdag. Morgen om middernacht, Bonita Avenue. Het hoorspel. Tot nu toe 20 doden en talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Heel je buurt staat in de fik. Het, het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Naar de bestseller van Peter Buwalda. Niet Linda. Morgen om middernacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.